Vanochtend kwamen tienduizenden mensen in verschillende Syrische steden bijeen om de slachtoffers van gisteren te begraven. Vandaag werd opnieuw met scherp geschoten op betogers. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn daarbij zeker twaalf mensen omgekomen in Syrië. De opstandelingen in Libië zeggen dat de troepen van kolonel Gaddafi de strijd om de stad Misrata hebben opgegeven. De militairen van de Libische leider zijn gevlucht of gedood, heeft een woordvoerder van de opstandelingen gezegd tegen het persbureau Reuters.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. entertainment for you. Oh, yeah. What's up, world? It's the Master G, y'all. Sugar Hill Gang. Wonder Mike. En Diggity, I'm out here with my man, Bob Sinclair. Let's do it. 2, 3,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 Wat je allemaal hebt gedaan vandaag. Like me leuk, dus even bellen 023 573-1969. Natuurlijk het tweede op ook ook popstar Henry. Maar nu eerst een nieuwe van Alan Clark. Samen ja, met Jacqueline is dit Wherever I Go. Say goodbye, I can't recall. FM <bots> <En met de serie> maak zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9, ZFM, 24 uur per dag, eten zomerhut. Mr. 305 checking in for the remix. You know that, it's 75 street Brazil. Well this year is going to be called Cayocho. Que vola cada, que omega. And this is how we going to do it, I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want you. I know you want me, you know I want you I know you want me, you know I want One, two, three, four, uno, do, three. Sick to the track on my way to the top. Well, Pit got a lock from goose to the lock. R.I.P. all I P. a big impactor that he's not, but damn he's hot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 Wonderful days.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 Cause you and I both love But you and I both up And others just read all And if you could see me now Then I'm almost finally out of You and I both You see I'm all about them words All the numbers, unencumbered numbers Pages, pages, pages More words More words than I Have ever heard And I feel so alive Cause you Oh, no.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 Nou, zo meteen komt het refrein. Nog een klein stukje refrein. En een beetje hoe um, Jason Marissa het zingt.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 Oh, wat een leuk. Oh, wat leuk. Goedemiddag, Henry. Ja, goedenavond in de middag inmiddels, jongens. Dus, uh, ja. Ja. In ieder geval luisteren. wil ik ook allemaal een, een, een goede avond uh, voor de vooravond van Pasen. Dus uh, Ja, een heerlijk weertje jongens. Is het antwoord? Heerlijk, 28 graden, was ik net. Ah, ongelooflijk, jongens. Dus weer een heerlijk weertje in ieder geval. Ja. De we hebben jullie al een uitnodiging gegeven? Voor? Voor de buiten van William en Coate. Oh volgende week, ja tuurlijk. Wij zitten er gewoon bij hoor. Ja zeker. Zelfs wel. met een live uitzending. David en Victoria Beckham zijn dus Elbon John en Guy Ritchie en heb uh, uh, Stones en uh, Rowan Atkinson. Dus ik denk van ja, dan moet op een gegeven moment natuurlijk ook nog En uitdoen, uh, ja. Maxima en Willem Alexander natuurlijk. Ja, precies ja. Ja, want onze, onze koningin uh, die, uh, die wilde wel komen. Maar ja, als je, als je weet, is de die, die dag erop is uh, koningin ja, ja, klopt. En uh, het zou een beetje te veel van het goede zijn, dus ik denk dat haar majesteit toch heeft besloten om lekker thuis te blijven. En, ja. uh, in ieder geval Willem Alexander en uh, Maxima apart sturen. Ja. Ze wordt al oud, hè? Ja, je wordt natuurlijk niet jonger op, jongens. Het geldt voor ons allemaal uit, uiteindelijk. Dus, uh, maar ze hebben nog lang volgehouden, nou eerlijk. Ik zijn 75 jaar en dan al die tijd, uh, dat, dat, dat soort dingen allemaal nog volhouden. Ik kan me er wel wat meer voorstellen, maar... Uh, ik denk dat langs de tijd wordt om het, het stokje over te geven, dacht ik toch, of niet? Ja, dat denk ik ook. Het zal wel even een leuke verfrissing zijn voor Nederland. Ja, ik denk het ook wel, jongens. Prins Pils aan de macht. Ja, ja uiteraard, hè. <lacht> <Zeker>. <lacht> <lacht> ik, heb, ik, ik heb trouwens goed dat Obama niet is uitgenodigd. Oh, uh, wat dan? Ja, ik heb geen idee, maar misschien hebben ze dan telefoon niet of zijn uh, e-mailadres. <laughs> nee, daar maar zijn we... ze ping hadden ze wel. Goed, ja, in ieder geval, uh, dat is in ieder geval ook staatshoofd natuurlijk op, uh, op de lijst. En, uh, ja, en inderdaad, een van de twee die inderdaad niet uitgenodigd zijn, is dat Barack Obama en Nicolas uh, Sarkozy, uh, de Franse president. Oké. Okay. Dus wat daar nou rechtstreeks, ik heb geen idee. Goed, ja, we hebben ook nog gelezen dat uh, Irene Moors, ja. en, haar, en haar vader daarvan, en uh, ja. Die, uh, die vader van haar was niet zo blij met, met het typetje wat ze deed in de tv kantine van Kim Holland. Oké. Okay. Ja, ik voelde me, maar een is en wel uh, En die was streng opgevoed waarschijnlijk. En we ja. was eigenlijk helemaal hot En die wilde ze licht het voor de fanclub opzeggen. Oké. Okay. Dus uh, ja, die was dus duidelijk uh, gechoqueerd, zogezegd. Ja. Schande. Ja, Schande. aan de andere kant, ik denk moment ik denk, ik ook van, ja, goed, uh, uh, uh, dat hoort zal er weer bij horen, denk ik. He? Ja, zeker. Ja, jongens, is natuurlijk uiteraard nou uh, Dancing with the Stars of uh, Sterren dansen erbij yeah. gelopen. Ja, klopt. gelukkig wel, zeg. <laughs> <h distinguish> ja, dus we jij nou weer uh, zomerprogramma's. Ja, ja, heb je het het programma gezien? Het nieuwe programma van uh, Nens? Van ja, een klein stukje, maar ik heb al wel gehoord dat het weer te weinig kijkcijfers heeft. Hè? Wat, wat is het dan voor ja, programma? ja ik heb het ja, mijn, mijn man kan alles heet het hè okay. ja ja ik, vind, ik heb even gekeken maar ik vind er geen ruimte aan zover ze dat doen ja ik vind het echt helemaal uh, ja ik ik wil niet ik, ik heb hem maar, maar om ja het is nu even afwachten wat er gaat gebeuren want John de Mol ja. die wordt die de deels eigenaar van SBS hè dus uh, er gaan veel dingen gebeuren nu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 Want, ja, dat denk, ik, dat denk ik ook wel, ja. En, dat, dat, dat komt allemaal wel weer. Het, het zijn tussen de commerciële, commerciële zenders. Dus het heeft gewoon even tijd ding maar nou, we wachten er even af. Ja, maar, ik zeg, het, het, uh, mijn man van alles. Ja, ik, ik weet het niet. Het is, het is weer zoiets van... Uh, wij kijken op een gegeven moment mensen van, uh, van boven de vijftig boven de jaar. Kijken er graag naar, die vinden wel misschien wel leuk. Ja. Maar ik, ik, ik, heb, ik ben zelf ook boven de vijftig, maar ik vond me echt niet Ik hè. wou je net vragen, Henry. <laughs> ja. Ja, precies.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 Qua uh, zingen, technisch gezien, is dat natuurlijk gewoon een stuk minder. Dat, is, dat, is, dat ben ik het volledig met jullie eens, hoor. Uh, aan de andere kant, is heeft natuurlijk wel een herkenbaar soundje. Want zij uh, ja. heeft een stemgeluidje zo, tussen Madonna en Buffy in. Ja, nou dat vind ik wel heel erg hoog gegeven, want ik <laughs> vond er gereed aan. Nee, <laughs> ja, het, het, het was technisch gezien en daar ben ik het ben ik echt wel met jullie eens. Was het was het gewoon niet goed genoeg, denk ik, om, nee. uh, om dat programma te winnen. Dat is, dat is gewoon een feit. Ja. En, uh, maar ja, zo kun je natuurlijk alle kanten op met van wie laat je doorgaan en wie niet. Ja. En, uh, de, ja, de kijkers hebben toch massaal gekozen toch voor, uh, voor haar en uh, helaas niet voor Tania. Terwijl ik haar toch wel even de beter vind in het programma. Ja. En ik kan een aantal wijzen die ik persoonlijk vind, min minder vind, waaronder Quinn uiteraard. Ja. Dat wordt natuurlijk uitgehemeld of opgehemeld nee. als zijnde de nieuwe Justin Bieber.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 Uh, qua talent uh, echt minder. Op een gegeven moment houdt het ook een beetje op met de, met de talent in Nederland, uh, denk ja, ik. Ja, ik denk het wel. En dat, dat is ook een gegeven moment dat -hmm. Maurice... Uh, hoe, je, hoe heet je ik de naam. Dus Maurice zijn Maurice Wijnen. Voor wat week ook verteld heeft, hij zegt dat er te weinig klassen zit in het uh, in, uh, in programma. En dat... Uh, ik heb eens goed uh, kritisch geluisterd en, en gekeken. En daar moet ik natuurlijk wel uh, gelijk in geven, want de kwaliteit uh, zijn maar bij een aantal afwe aanwezig.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 Dan heb ik even te, de, de kandidaten, dus uiteraard Dries Hoefing, heb ik even bekeken. Ja. Uh, daarin heeft hij zich neergezet met een, uh, een grote blonde pruik op. Ja. Uh, uh, Gordon gemuteerd en uh, daarin zond hij, uh, uh, hoe heet het nou ook, even kwijt. Oh ik hou van jou. Ja. Dat is Ja. En uh, daar doet hij elke gooi om die vijfde topper te worden. Ja. ja, dat hebben we gezien. Maar weet jij, Henri, een van de regels die uh, in, de in die topperslijst uh, staat, is dat je geen videoclipjes mag inzenden. En dit is duidelijk een gemonteerd videoclipje. Absoluut, absoluut. is ehm... oneerlijk. Ja, en ik vind Dries een ontzettend sympathieke kerel. Je kunt er bij me lachen. Uh, maar uh, euh, om te zeggen van, nou, dat uh, is het nou, wel, ik vond het niet eens goed. Nee. De, denk jij dat hij een kans maakt? Hij staat ja, op nummer 1 nou. op dit moment. Ja, yes, is dat zo? Ja. ja, ik denk dat hij wel een kans maakt, uh, absoluut. Hij is natuurlijk iemand die uh, binnen dat, uh, dat stel best wel zal passen. Ja. Uh, hij is een beduidend minder zanger dan uh, de rest van de groep, absoluut. Uh, ja. Dries is natuurlijk is absoluut geen goede zanger, maar hij kan zijn stem goed leuk verdraaien, weet je wel, als zijn het de sound van de toppers. Uh, maar hij heeft niet de klasse van, uh, van, van een Joling of van een, van een Gordon, ja. uh, absoluut niet. Maar ik denk dat Lindsay pas, ik zou me dat niet weten wie het anders zou kunnen doen. Nou ja, misschien een, uh, ja. iemand die auditie heeft gedaan via 5minuten.tv. Ja. <laughs> uh, als je kijkt naar Walter Kroes bijvoorbeeld, die, die, die geluiden waren ook een tijdje. Walter Kroes is denk ik een type wat daarin thuis hoort. Niet. Uh, ja, het is, Walter is gewoon een, een goede zanger die een eigen sound heeft. Of hij nog past bij de toppers, ik betwijfel. Ik denk dat uh, Dries dat, dat misschien wel uh, de meeste kans maakt op dit moment.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 Ja, ik ben hem jullie eens hoor. Dat zijn, dat zijn dan die dubbele gevoelens zoals het die je dan die je dan in je oproept. En dan denk je van ja, waarom moet een Dries Roeving nou weer meedoen? Hij is toch al een bekende Nederlander met een stembroek. Ja. Hou het daar dan bij? En ja. zorg dat je, je eigen carrière verder uitbouwt, want daar was je toch hard mee bezig. Ja goed, dan zie je dat als je het zo bekijkt, denk je van ja, dan moet ik je wel, wel gelijk geven daarin hoor. Ja.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 Nee, natuurlijk niet. Dat, dat, dat, dat kun je natuurlijk wel zien. En, uh, en maar de toppers hebben natuurlijk wel, wel degelijk een eigen mening. En, uh, ja, ik, ik, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik, ik kies is dus nog steeds bezig. En, uh, hij laat wel van zich doen spreken, zoals dat heet. Hij was toch weer duidelijk opgevallen met zijn video, videoclip. Maar ja, ik denk dat moet hij inderdaad ook niet doen. <laughs> dat is dus iets wat hij waarschijnlijk anders moet aanpakken. Gewoon eerlijk. Uh, gewoon eerlijk, uh, een eerlijk eigen gemaakt videotje zo in de huiskamer op, op sturen En kijken hoe ze daarop reageren.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 Bright Lights, Bigger City en zo eindigen wij Entertainment View voor de, deze zaterdag 23 april 2011. Ja, dit was hem dan weer. En ja, helaas zijn wij er volgende week niet, want dan is het Koningendag. Dus heel veel plezier tijdens Koningendag. Maar die week daarop zijn we er natuurlijk volop weer aanwezig bij Entertainment for You hier op CFM Zandvoort. Fijn weekend en tot over twee weken. Ja. CFM met een zet van zon, zee, Zandvoort en Zomerits.